Ja, wat een groot van de keunings. Ooit gedacht, 30 jaar geleden dat jullie 30 jaar lang op de planken zouden staan? Nee, nooit. Als je me dat 30 jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd van je bent gek, als we het vijf tot zeven jaar kunnen volhouden, dan, dan zal ik al heel, heel blij en heel tevreden zijn. Uh, ik zei toen ook altijd van ja, na je 30 ste moet je niet meer op het podium staan. In mijn jonge naïviteit eigenlijk. We zijn gewoon blijven doordoen. Om de eerste reden, zeg ik altijd, als men mij dat vraagt is, uh, wij spelen gewoon heel graag live. Al de rest is voor ons dingen die erbij horen die we graag doen ook. Maar het live spelen daar komen we op aan en zolang als die hoefting er is en het plezier op het podium er is om te spelen, dat het geen uh, fake toestanden worden, maar echt recht toe recht aan, dan uh, zullen we dat blijven doen. Zolang het de fysiek fysieke nog toelaat natuurlijk, hè. want ik ben al 53, enfin, ik vind het nog maar 53, maar uh, voorlopig hout uh, vasthouden heb ik nog altijd fysiek geen enkel probleem. Uh, dus zolang dat, dat uh, in orde blijft, dan uh, kunnen we blijven spelen. Je hebt ooit gezegd in een interview, uh, de Keuners die blijven spelen, die sterven gewoon uit. Ja. Ik gezegd, wij splitten nooit, wij stoppen nooit, uh, wij sterven op een bepaald moment, sterven wij gewoon uit. En ik kan me best voorstellen dat er binnen x aantal jaren, als één van de bandleden zou wegvallen, om gelijk welke reden, dan zou de kans voor de schoot kunnen zijn dat die zegt, daar stoppen we maar mee. Want uh, jullie hebben al verschillende bandleden gehad, jij bent er van in het begin bij en de gitarist is er ook uh, van het begin bij. Ja. Uh, ik ben er eigenlijk van het allerbegin bij, Erik is zes maanden later gekomen, maar speelt dus al 30 jaar bij de kreuners. Jan is dan uh, ondertussen, zal hij toch wel al een jaar of vijf. 26 misschien zeker al bij de kreuners spelen. Ben speelt sinds 88, 20 jaar bij de kreuners. Axel sinds uh, twee jaar nu. Maar dat klikt. Axel is een andere generatie. Zo. Als ik me niet vergis is hij 15 jaar jonger dan ik zelf. Maar vanaf dag 1 leek het alsof het uh, nooit anders geweest was. En dat is heel raar. Je leert elkaar beter kennen na gelang de tijd dat je samen doorbrengt. En, en dan praat je over muziek en wij hebben zelfs de compleetzelfde muzieksmaak, ook met muziek uit de, de periode dat hij eh, ook nog niet geboren was. Of, of als hij heel jong was bijvoorbeeld, hij is eh, net als ik, net als Jan, net als Erik, net als Ben, een, een hele grote Elvis Costello fan. En dat is dan gek om dat dan te horen van iemand die 15 jaar jong is, dat hij ook van Costello, eh, en hij kent er alles van meer dan ik zelf. Ja, dat klinkt als heel raar. Jullie? We hebben eigenlijk geen concurrentie bijna op, de, op die markt. Hè. Jullie hebben nog altijd een stuk marktleiderschap eh, rond, rond de Nederlandstalige rock En jullie zijn ongelooflijk populair ook nog bij, bij jonge mensen. Jullie weten jullie publiek te verversen om de zoveel jaar. Ik, ik, ik zie dat niet als een soort markt, eerlijk gezegd. voor ons is dat, is dat een raar gegeven. Wij spelen, wij spelen graag. Wij slagen er nog altijd in om het publiek te bereiken, om het publiek te, het publiek te enthousiasmeren. Maar of wij nu marktleider zijn, dat soort van dingen, dat zijn dingen die ik aan het management en aan de platen, of het dan ook overlaat, want ik zie dat zo niet. Ik vind het leuk om op een affiche te staan, op een festival te staan en bijvoorbeeld Gorky nog eens te zien. Of om de kids nog eens bezig te zien, of om de Paranoiax nog eens bezig te zien. Of, of. Zornik, twee keer is weer samengespeeld jaar en onder de indruk van die groep dat vind ik fantastisch en of we nu marktleden zijn of niet zelfs al stonden wij in tweede klasse onderaan dan nog zou ik er even veel plezier aan hebben wat ons ook ongelooflijk hard opviel bijvoorbeeld bij Marok in mechelen was jonge meisjes die we in het publiek zagen met kartonnen bordjes met daarop een hartje en dan walter erbij en en ben en zo ja, je begint misschien op de nieuwe groep iets te krijgen. <laughs> dat is misschien licht overdreven. Uh, maar het is wel leuk natuurlijk. En, en het is, het is, de jonge mensen van u zijn veel opener uh, dan, dan toen wij begonnen. En de jonge mensen van toen. Uh, dat werd toen niet gedaan. Uh, er werd toen wel, was toen wel wat hysterie. Er werd wel gekrijsd, dat soort van dingen wel. Maar uh, het is gewoon leuk als je dat op markt. Toch ziet dat dat inderdaad jonge mensen zijn. En geen bommas van uh, 85. Die daar staan met een bordje met een hartje op. Niet dat ik iets tegen bommas van 85 wat he. zou heel bizar zijn als ze op een festival van voor staan eh, met een bordje, met een hartje Walter erbij. Maar dat is leuk, je zit van op het podium, je, je pikt dat even op en dat geeft zoiets van ah, jonge mensen pikken ons muziek nog altijd mee. Ik vraag me soms af hoe ze bij die muziek komen, maar uh, ik vind het fantastisch. 30 jaar natuurlijk ongelooflijk veel plaatjes gemaakt, welke plaat daar ben je het meest fier op? Goh, er zijn er wel wat door. Ik denk dat we onze Doorbraak LP dan, uh, s nachts kouder dan buiten. ...dat ik daar nog altijd heel fier op ben. Omdat we daar tegen alle stromingen in toch in het Nederlands wilden rokken. Wat echt not done was, wat, wat uh, niemand ons toeliet. Maar we hebben dat toch wel vertuigd. En ik denk dat hier en nu, van twaalf jaar later... Is twaalf jaar later uitgebracht. Ons compleet terug een, een soort nieuwe boost heeft gegeven. En, en, en een nieuwe kleur heeft gegeven. En waardoor voor de eerste keer een compleet tweede generatie eh, volledig eh, is, heeft aangehaakt. Het is, eh, ik denk in de carrière van de kreuners, met de eerste, zeker de meest belangrijke plaat die we ooit gemaakt hebben. Um, in 2009, dat is een laatste vraagje, komt een nieuwe plaat van jullie uit? Kan je al iets vertellen van hoe gaat die klinken? Gaat die anders dan andere albums klinken? De kreuners klinken altijd zoals de kreuners. Dat is heel raar. Wij mogen doen wat we willen. Van het moment dat Erik zijn gitaar aanraakt en ik mijn, mijn, mijn klep opentrek, dan heb je de kreuners. Natuurlijk zijn we op het zoeken naar klanken en dat soort van dingen. Dat is altijd dat doe je bij elke plaat. Je zoekt naar een bepaalde sfeer. Maar het verschil met vroeger, wat we nu doen, is we hebben nu al twee singles uitgebracht. En ik denk dat we nog twee of drie singles gaan uitbrengen voor we de LP uitbrengen. Of de CD uitbrengen. Dat was zo het systeem als ik klein was, werd dat zo gedaan. Je bracht als groep eerst minstens vier, vijf, zes singles uit en dan pas een LP toen in die tijd, omdat dan de mensen waar voor hun geld hadden, er zonder zes singles op en dan vier of vijf extra tracks of, of typische uh, LP of, of albumnummers. En ik denk dat we dat systeem uh, terug uh, gaan hanteren. Oké, okay, dankjewel. Walter hadden een voor dit interview. Graag gedaan. Ja, Ben KB, jij bent uh, in 1986 bij de Keuners uh, begonnen. Ooit gedacht dat jij 22 jaar lang uh, zou spelen voor hen? Ja, natuurlijk niet. Hè. Wie kan dat nu uh, voorspellen? Ik was toen 24 jaar en uh, ze vroegen om hem bij hun te komen spelen. Eerst een paar keer vervangen en dan ben ik uh, definitief komen spelen en dat is eigenlijk altijd maar doorgegaan. En dan opeens kregen wij die periode hè, rond 1990 19 met hier en nu en ik wil hier en zo. Goh, dat, dat raasde maar door en voor je wist wel was ik er al 10 jaar bij. En dan, euh, en dan, op een gegeven moment denk je van ja, wat is eigenlijk het belangrijkste voor een groep, groep? dat dus vaak vak bij blijven en en, en, dan, en gewoon zorgen dat je al je, je problemen overwint als die er zijn en dat je gewoon constructief verder werkt. En opeens ben je 22 jaar verder en, en besef je dat ja. Vaak wordt van een drummer gezegd dat hij tekens geeft, een cue eigenlijk, waar dat de anderen zich kunnen op baseren van wanneer moeten ze beginnen, wanneer moeten ze afronden. Is dat eigenlijk nog het geval bij de kreuners of voelen jullie elkaar perfect aan? Nee, nee, dat is regelmatig nog het geval. Zeker bij nieuwe nummers en zo. Uh, ja, dat, is, dat moet gerepeteerd worden en dan wordt al eens iets vergeten en zo. Ja, nee, ik ben nogal een beetje regieachtig toch nog altijd zeker wel. Ja, ja. Wij hebben jullie gezien, en bij Maandag ook in Mechelen, Opvallend is dat jullie publiek ook verjongt. We hebben jonge tienermeisjes gezien met kartonnen bordjes, met een hartje, Ben, hartje, Walter... En uh, dat soort toestanden, hoe reageer je erop als je dat ziet? Ja, die, jongen, die jonge meisjes met een bordje van mijn, mijn naam op, dat is iets wat ik nog nooit niet meegemaakt heb, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat, wij vinden het natuurlijk heel plezierig dat het publiek verjongt, want anders zou het echt wel erg worden. Als je het publiek alleen maar verouderd samen met de groep, dat is niet zo goed. Laten wij hopen, laten we daar bescheiden in zijn, maar laten we hopen dat dat komt omdat de mensen, ook nieuwe generatie, onze nummers gewoon accepteren en die goed vinden en die graag horen. En dat is eigenlijk de enige reden, dat is de enige norm, de enige waar je moet mee moet bezig zijn. is, Als mensen hun muziek goed vinden, dan is die leeftijd eigenlijk van geen belang. En laten we hopen dat dat nog een tijd kan duren. Er is eigenlijk weinig Nederlandstalige rock als concurrent, als ik het zo moet zeggen. Hè. Misschien dat daar het succes ook een stuk zit. Het zou kunnen, maar er is natuurlijk toch ook nog altijd Gorky, er is Monza. Je hebt uh, ja, Clouseau, wat dan inderdaad wat meer pop is dan rock, maar je hebt toch ook nog uh, Lenny en de Wespen nu, Evgenia. Er is, is wel wat Nederlandstalig hoor, maar die blijken toch ja, op een of andere manier niet hetzelfde publiek en het zo grote publiek aan te spreken dan wij. Ik het is een gegund hoor, maar wij weten ook niet wat het geheim is of zo, hè. dat weet je nooit. Je doet maar en je doet je best en dan hoop je dat dat allemaal marcheert. Welk nummer speel je eigenlijk het liefste uh, uit die dertig jaar? Ik ben een grote fan van het nummer Op Zoek, dat stond op de plaat Hier en Nu. En daar zit zo'n heel mooi uh, horizontaal ritme in, uh, met een goede tekst ook. En, en dat, op het einde breekt dat nummer helemaal open, komt er een tweede stem bij, een derde stem. En uh, we spelen dat nog altijd live en dat werkt enorm goed. Hè. Wat je vaak hoort uh, of, of ziet uh, live, is dat tapes meelopen en dergelijke. Dat is eigenlijk een soort boerenbedrog. Wat is jouw standpunt daarover? Dat hangt echt af van de muziek die je maakt. Als Milk Inc dat niet doet, dan klinkt dat niet zoals Milk Ink hoor. Dat gaat gewoon niet. Die hebben dus een soort van loop die meeloopt, een soort drumpatroon. Daar wordt nog overgedrumd, daar wordt over synthesizer gespeeld. Dus Anders gaat dat niet. Maar bij ons is dat totaal niet nodig. We doen dat ook niet. We zouden dat ook niet goed kunnen denk ik, want wij spelen op de verkeerde manier denk ik. Maar dat is geen boerenbedrog als je dat gewoon eerlijk zegt. Madonna zingt zelfs sommige nummers niet eens live. Ja, dat vind ik veel erger.